Punt 9. them.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 Aan de jongen.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 I'll never open my heart again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 First kiss had your eyes wide open. Why were they open? Ooh. Gave you all I had. Car. Gave you a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 voor de ruim 600.000 hulpbehoevenden in Libië zelf. De gevechten tussen aanhangers van Gaddafi en de opstandelingen gaan door. Het leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de oliestad Raslanouf. Staatssecretaris Celstra gaat experimenteren met prestatiebeloning in het onderwijs. Op advies van de onderwijsraad laat hij 1 op de 20 leraren als excellent beoordelen. Ze krijgen niet alleen meer salaris, maar ook één dag in de week vrij voor projecten. Zelstra hoopt dat het zo aantrekkelijker wordt om in het onderwijs te gaan werken. Louis van Gaal vertrekt in de zomer bij Bayern München, heeft hij met de clubleiding afgesproken. Zijn contract loopt eigenlijk nog een jaar door. Het werd afgelopen herfst verlengd. Van Gaal is onder druk komen te staan door de tegenvallende resultaten in de Duitse competitie. Bayern verloor afgelopen weekend opnieuw en staat nu vijfde. Minister Roosentaal gaat deze week niet samen met koningin Beatrix naar Qatar wil zich intensief bezighouden met het lot van de gevangen Nederlandse militairen in Libië. Ook wil hij naar een ingelaste bijeenkomst van EU-ministers over de onrust in de Arabische wereld. Daarom gaat staatssecretaris Knapen mee met het staatsbezoek aan Qatar. Het OM gaat een brugwachter van de Ketelbrug vervolgen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor een ongeluk in